Zes uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Parijs hebben duizenden mensen de Dag van de Arbeid aangegrepen. om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Ze gooiden stenen en brandbommen naar de politie. die traangas inzetten om betogers uit elkaar te drijven. De Franse regering had aangekondigd hard op te treden tegen ruilschoppers. Vanochtend werden al 88 mensen opgepakt. Onder de betogers zijn niet alleen gele hesjes, maar ook anarchisten. Het COC is blij dat de Amerikaanse prediker Steven Anderson niet naar Nederland mag komen. De homo-belangenorganisatie had staatssecretaris Harbers vorige week gevraagd de Amerikaan te weren... omdat hij oproept tot haat tegen de LHBT-gemeenschap. Vandaag liet Harbers weten dat Anderson de Schengenzone niet inkomt. Er komt een groot onderzoek naar het verband tussen de bestrijding van de buxusmot en de sterfte van Mezen... Veel mensen bestrijden de motten met gif. Als jonge vogels de besproeide insecten eten, kunnen ze daaraan doodgaan. Het onderzoek moet uitwijzen hoe vaak dat gebeurt. De Zuid-Afrikaanse regering is geschokt door de uitspraak van het internationaal sporttribunaal. Dat bepaalde dat atlete Caster Semenya haar testosteronspiegel met medicijnen omlaag moet brengen. Ze zou door een hormonale afwijking een oneerlijk voordeel hebben... Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Sport... tast de uitspraak de waardigheid van Semenya aan. Er is nog hoger beroep mogelijk. De Spaanse keeper Iker Casillas heeft een hartaanval gekregen... tijdens een training van zijn club FC Porto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, hij is geopereerd... en volgens FC Porto is de operatie geslaagd... en gaat het nu naar omstandigheden goed met de doelman. Casillas is al sinds 2015 keeper van FC Porto. Daarvoor speelde hij jarenlang voor Real Madrid... Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen begint droog, maar later trekken er pittige buien over het land... met kans op onweer. En het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Kaagdorp en Voorhout staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. Op de N208 Vassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom een half uur oponthoud. En op de N250 Den Helder richting De Kooi tussen de veerterminal in Den Helder en Den Helder. 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ik hou je nog een poosje vast Man, dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk het is, het is het morgen weer hetzelfde lied. Hey, De tekst komt op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar ga de voeders niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te laat, ik gaan hier al een tijdje En we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Barbra Streisand Price in Barbra Streisand And you think you can't go on Be true to you and you'll see taught me oh call in a rush out mm -hmm. all out of breath now you got that power